Wij worden gewoon vermoord, ons volk wordt opgejaagd en Nederland zwijgt daar in alle talen over. De agreement in 15 augustus 62 in New York getekend en een paar maanden later is lunch, Bot en hudding van economische zaken zijn naar Rome gegaan om een onderhands akkoord met Indonesië te tekenen buiten de om. van als jullie ons voorrang geven in handel dan mogen jullie het doen met die agreement. En dat is gebeurd. Ja. En dat eisen we van Nederland dat Nederland dat terugbrengt naar de VN. Die kwamen misschien één keer in hun hele ambtstermijn, kwamen ze uh, voor de vorm naar, uh, naar de provincie Papua, Papua voor Hediriandjaya. Um, ze hadden helemaal niks met dat en het lieten de militairen gewoon ons, ons uitmoorden. Je hebt in de kampongs en de dorpen, doctorandes, economie, ingenieurs die werkloos zijn. Die gaan ja. vissen, die hebben geen werk. Jan Ponk gaf aan van misschien moeten we die, uh, die samenwerking met jullie maar even bezien, want wat er in Papua gebeurd is ongehoord. Hmm. Nou, toen werd hij gewoon door. Uh, zelfs, ja. door, de, door zelfs door de groep industriëlen werd hij op het matje geroepen. Welkom in het Ongehoord Nieuwscafé. De podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. Iedere week met gasten aan de standtafel over politiek, cultuur en sensatie. Alles, echt alles, wordt besproken in het Ongehoord Nieuwscafé. Uw presentatoren zijn Jernas Ramotarsing en Roelof Bouwman. Deze week in het Ongehoord Nieuwscafé. Steeds vaker gaat het in Nederland over ons koloniale verleden. Bijna altijd gaat het dan over Suriname over of over voormalig Nederlands-Indië. Onze laatste kolonie in Zuidoost-Azië lijkt iedereen te zijn vergeten. Dat was tot 1962 westelijk nieuw guinea Kort nadat Nederland het gezag had overgedragen aan de Verenigde Naties... werd Westelijk Nieuw-Guinea in 1963 opnieuw gekoloniseerd, nu door Indonesië. Onze stamtafelgasten van vandaag vinden dat daar een einde aan moet komen. Ze willen dat het voormalige Westelijk Nieuw-Guinea vrij en onafhankelijk wordt... als de Republiek West-Papua. Vader Bernard Kaisiepo en zoon Menasse Kaisiepo, van harte welkom... Meneer Bernard Casieppo, uw in 2000 overleden vader Marcus was voorbestemd... om na de onafhankelijkheid minister-president te worden van een vrij west Papua. U zet zijn strijd vanuit Nederland voort en dat doet ook uw zoon Menasse. Alvast even kort, uw voornaam Bernard die is niet toevallig gekozen. U bent door uw vader genoemd naar de toenmalige prins der Nederlanden. Wat zegt ons dat? De trouw van mijn vader aan de Oranjes. Ja. Maar de Oranjes hebben hem laten vallen. Ja. U, u, bent, u bent, zeg ik even voor de, volledig, voor de volledigheid, u bent in 1942 geboren. Uh, het was toen Tweede Wereldoorlog. Prins Bernhard zat in ja. Londen. Ja. Maar goed, uh, ik ben in de oorlog geboren en ja. we wij wij waren bezet door Japan. Ja. Dus ik heb de oorlog met Japan meegemaakt ja. en later de bevrijding van de Amerikanen. Ja. En ik ben tot de generatie die in 1950, voor het is, Nederlands mogen leren. Want Nederland is niet voor de Papoers. Nee, nee, nee. Maar u komt uit een familie, en dat was even het punt, die heel trouw was aan het Oranjehuis Klop. op dat moment nog. Klopt. En die heel gesteld was op het Oranjehuis. Klop. Mijn... He, heeft, u, heeft, u, heeft u Prins Bernhard ooit ontmoet trouwens? Nee. Uw vader misschien? Mijn vader wel en uh, koningin uh, uh, Juliana ja. en prinses Wilhelmina. Aha. En Apeldoorn. Prins, en... Ja, die woonden daar natuurlijk. Ja, dus uh, ah, ja. mijn vader was op bezoek bij haar. Ja. Want uh, mijn vader had een tolk. Uh, Dr. de Bruin, Jan-Victor de Bruin, dat is Jungle Pimpernel. En toen vroeg de koningin uh, aan, haar van, aan hem... van. Ja. Uh, waarom spreekt u geen Nederlands? Ja. Mijn vader zei, ja... toen ik op de leraaropleiding zat... mogen ja. wij papoals geen Nederlands les krijgen. Van gouverneur general Tjarda van Stakhoer in Batavia. Ja. Toen zei de koningin van... nee, maar dat verzinnen ze. Dat is niet waar. Dat is de reden waarom ik tot nu toe altijd een tolk gebruik. Ja. Ik wens niet Nederlands te praten. Ja, maar hij okay. reden door de oranje -Nassan. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Nou... Een mooie link met het uh, Koninklijke Huis. Uh, zoals altijd zorgt columnist Arthur van Amerongen ook deze week weer voor een passend slotwoord. Mijn co-presentator is Jernas ramo en hij verricht de aftrap. Heren, laten we om te beginnen even wat feitjes op een rij proberen te zetten. Ook om de luisteraar een idee te geven over welk gebied het nu precies gaat. Nieuw-Guinea, waar in Zuidoost-Azië ligt dat zo ongeveer? In de Pacific, uh, Zuid-Pacific, uh, biedt het Melanesië. Dus uh, Melanesië is gebied, Micronesia, Polynesië en Sef Melanesië. Als je uh, dat hele gebied, uh, wat Australische deel is, Duitse deel is, Nederlandse deel is, bij elkaar voegt, dan ligt het van Amsterdam tot Griekenland, van Scheveningen tot Moskou. Wonen nog geen 10 miljoen mensen. Zo groot is dat gebied. Uh, het is dus nu onderdeel van Indonesië. Het ligt ook uh, in die archipel. Uh, u had het over 10 miljoen mensen in dat hele gebied. Hoeveel wonen er dan uh, in Nieuw-Guinea? De helft. Dus, uh, we, we, we, en, ja, Dat is jaren terug. Er is heel veel zijn vermoord. Er is, geen, er is geen groei, het is stilstand. We komen zo nog even terug op die strijd. Maar inderdaad, er zijn tussen de 150.000 mm -hmm. en een half miljoen slachtoffers ja. geteld sinds 1963. Dat is een ja. enorm... Aantal, bijna niet voor te stellen. Ja. Uh, maar la, laat mensen ook een idee krijgen bij hoe Guinea eruit ziet. Is het een bergachtig landschap? Hoe zou je het omschrijven? Nou, Guinea uh, is uh, zeestrand en eeuwige sneeuw. Dus je kan wintersport doen. Je kan net als Hawaï, zeilen. Uh, noem maar op. Dus dat gebied, gebied leent zich voor alle uh, activiteiten. En het gebied leent zich ook, uh, als ik het goed begrijp... Uh, voor heel veel natuurlijke rijkdommen? Klopt. Wij zijn de rijkste deel van het gebied. Want van Indonesië? Ja. Indonesië, Indonesië. Die behoort het Maleische volksdeel. Want een proclamatie, 17 augustus... is geldig van Aceh, Sumatra tot Ambo en Maluku. Papua buitengelaten... Dus die claim van Papua is illegaal. In strijd met de grondrechten. Want om het even duidelijk te stellen, u zegt uh, Indonesië hoort bij de Maleisische volkeren. Uh, wat voor volk woont er dan in Papua? Melanesische volk. Melanesië. Je hebt Melanesië, Micronesië. We zijn afstammeling van uh, negers, Afro-Amerikanen. Uh, Afro Ah, Oké, okay. dus als het ware, als we Azië zouden verdelen in gebieden, dan zou je kunnen zeggen, je hebt de Maleisiërs ja, ja. en dan heb je inderdaad de Aboriginals, ja, de Papuas klopt. en dat is weer een andere categorie. Klopt. En die, die rijkdommen uh, waar uh, Jenas het net al even over had, dat is goud, heel veel goud. Goud, nikkel, uranium. Koper. Koper, olie. Ja. Dus... Buiten, dan heb je hout. En dat land is enorm rijk. Ja. Nederland, uh, Nederland heeft uh, dat ontdekt. Ja. De expedities hebben ze allemaal ontdekt. Alleen uh, politiek was het niet dan. Dus ze laten over aan de Amerikanen. Ja. En de Amerikanen hebben de Indonesiërs ingehuurd om dat te bewaken. Daar gaan we het nu over hebben. Want de geschiedenis, dat is, dat is, dat is heel boeiend wat er, wat, er, uh, wat er is gebeurd. De ja. afgelopen eeuw ongeveer. Um, het westelijk deel van Nieuw-Guinea was vanaf het eind van de 19e eeuw... tot aan de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949... een deel van de Nederlandse kolonie, Nederlands-Indië. Kunt u in grote lijnen schetsen... Welke goede en slechte dingen Nederlanders in Westelijk Nieuw-Guinea hebben gedaan in die periode tot 1949? Nou, tot 1949 is Nieuw-Guinea een strafkolonie. Er wordt niks gedaan in Papoea. Alles is Indië, Java, Java. Maar ja. niet in Papoea. Papoea is alleen voor uh, Nederlanders die fout hebben gemaakt. Die worden voor straf naar Nieuw-Guinea verbannen. Verbannen. Ja. Om naar uh, de moskieten... en uh, noem maar op. En de politieke leiders van. Uh, Indonesië, die zijn naar boven verbannen, Sukarno en al die anderen. Ja. Dus het was het, was een soort, het was het Siberië van, uh, van nederlands Indië, het in Australië van Europa. Ja, ja, ja. ja, ja. ja er, is, er is door Nederland nooit iets gedaan met al die prachtige natuurlijke grondstoffen die in die. Later. Maar dat is het verhaal. Dat, uh, in 1947 is een decolonisatie. Conferentie van VN ja. in Australië, waarin ze bepalen dat landen die kolonie hebben in de Pacific, mm -hmm. Amerika, Frankrijk, Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, die moeten die gebieden naar vrijheid, onafhankelijkheid leiden. Ja. Dus vanaf 1947 is Nigeria ingeleid bij de Decolonisatiecommissie, Commissie 24 van de VN, mm -hmm. als uh, non-self-government territory. Dus deel dat recht op onafhankelijkheid. Ja. En dat heeft Nederland getekend. Maar in 1962 is Nederland weggelopen van die agreement. U gaat al naar 1962. Wij blijven nog even in 1949 hangen. Ja. Bij die, bij die, die, die overdracht hè, van de soevereiniteit van Nederlands-Indië aan Indonesië. Dus heel Nederlands-Indië werd toen... Indonesië, maar Nieuw-Guinea bleef buiten de soevereiniteitsoverdracht. Klopt. Waarom, en, waarom, waarom was dat? In 1949 had je de RTC, round Table Conference, ja. in Den Haag, Ronde ja. En mijn vader was de delegatieleider van de Nederland om bij die conferentie te zijn. Ja, ja. En toen heeft Nederland Indonesië onafhankelijkheid gegeven. Dat uh, noemen ze de RIS. Mm -hmm. Republiek Indonesië's Rekat, Verenigde Staten Tot van Indonesië. Indonesië. Ja. Maar Nederland, eh, Papua... Minister van Buitenlandse Zaken eh, van Nederland... En die, die had voorgesteld aan mijn vader... om Nigonea een soort condominium te maken. Dus eerst Indonesië onafhankelijk te maken... en dan samen Indonesië en Nederland, die beheren dat gebied. Ja. Mijn vader, excellentie, trek dat terug... Als Nederland niet in staat is, draait. Dan gaan dat gebied, Oost en West, onder Australisch beheren. Ja. En toen is Nederland bang. Toen zei ze: ja, we stoppen hem de ijskas. Dus die term, professor Drooklever gebruikt dat van. in de ijskas stoppen. Dus ja. bij de discussie met de, de, in Nijmegen, vroeg ik: professor, waarom publiceert niet in uw boek de notulen van de vergadering van 1949? Ja. Want daar staat dat Papoerse buiten willen. Ja. Dus Indonesië krijgt onafhankelijkheid. En de koningin Juliana proclameerde: mm -hmm. dat Nigonea behoort tot de deel van het koninkrijk. Ja. Maar dat is vanaf 1950, Nederlands Nigonea met gouverneur, eigen geld, etc. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. En, um, en uh, daarna, eigenlijk al vanaf 1954, uh, uh, begint, Indonesië, doet, begint Indonesië pogingen te doen hè, om. om, om om Nieuw-Guinea weer op de agenda van de Verenigde Naties te krijgen. Nee. Zegt dat goed? Nee, dat is niet goed. Want ze hebben een, een, een, een, pro uh, een proclamatie. 17 augustus 1945 ja. hebben ze opzettelijk Nieuw-Guinea buiten gelaten. Ja. Die hoort er niet bij. Want Papo's zijn geen milayers. Ja, klopt. Maar in de jaren 50 probeerde Indonesië Nieuw-Guinea alsnog bij de Verenigde Staten van Indonesië te trekken. Ja, die bestond al niet meer, die Verenigde Staten. Maar om het gebied alsnog van Nederland weer af te pakken. Die, die, die claim hebben ze in, in, na 1949 mm -hmm. op Papua gelegd. Maar we, we, zijn al, we maken al uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, nee, klopt. Tuurlijk. tuurlijk. Maar dat trok Indonesië zich niks uh, van aan. Want die gingen ook uh, de beroemde infiltraties. Ja, maar dat is later. Dat, dat ja, zijn 50. Daar dat stel allemaal niks voor. Want, uh, ja. Voordat ze opstijgen, opstijgen in Indonesië is een luchtmacht van Nederlands niet al in de lucht. Mm -hmm. Ze hebben in Indonesië torpedo de bodem ingetorpedeerd. Ja, ja. Het, was, het, was, uh, het wordt wel Nederlands laatste oorlogje genoemd, hè? Ja. Die schermutselingen toen ja. in, uh, in Nieuw-Guinea. Opvallend was dat veel Nederlandse ondernemers, onder aanvoering van Unilever, de beroemde Paul Rijkens, ja, Unilever... Paul Rijkens topman, uh, een man met, uh, met uh, uh, laten we zeggen, een flinke vinger in de pap van de Nederlandse politiek. Uh, die wilde eigenlijk, en dat drong hij in Politiek Den Haag ook achter de schermen op aan, dat Nederland Nieuw-Guinea aan Indonesië zou geven. Ja. Want dat was natuurlijk in het belang van veel Nederlandse ja. zakenmensen. Die wilden geen oorlog, die wilden, uh, die wilden zaken en, doen. En, en, en handelen vroeger. Ja. Uh, uh, uh, professor uh, Rijkens en die, die groep, die, was een lobbygroep hè, ja. een lobbygroep. Ja, ja, lobbygroep. En die, behalve dat er dus Nederlandse ondernemers waren die uh, vonden dat nieuw Guinea uh, maar uh, naar Indonesië moest waren, was er natuurlijk ook nog de, de Amerikanen. De Amerikaanse president Kennedy, uh, die liet in uh, februari 1962 bemonden van zijn beroemde broer Robert. Ja. Uh, die kwam helemaal naar Nederland en die uh, deelde de Nederlandse politici toen mee dat uh, Nederland niet op militaire steun hoeven te rekenen als het zou komen tot een militair treffen met Indonesië. Ja. Dat was voor veel Nederlandse politici natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Hè? Ja, als je maar even voor, die... voor de Kennedy... ...heeft de uh, noorden van de Nederlandse hervormde kerk... Ja. ...en in 1956 een oproep gedaan om het beste is... ...de was over te draken naar Indonesië. Ja. Dus de Nederlandse kerk is pro-Indonesië tot nu toe, vandaag. Ja. Het is een frappant, dus de, de ondernemers, de, de mensen van het geld. En de kerk. En de kerk. Want ze hebben zendingsgebied op Java. Ja, dat moet u nog even, dat moet u nog even uitleggen. Er waren enorm veel Nederlandse zendelingen. En in Indonesië. Maar vooral op Papo. Op was papa ook... is een handje. Een, een handje. Ja. Het, Hoe kwam dat? Waar, waar, waar, waar, was dat toevallig, dat al die zendelingen... in, in... nou om, Omdat de zending, die be begin in 1950 pas... ja te werken in een paar En dan, toen konden ze nergens anders terecht in Indonesië. Dus te laat. Oké. Maar de kerk die kerk was pro-Indonesisch. Ja. Tot nu toe nog. Ja, ja, ja. ja. Uh, als we het verhaal even kort. in het kort even verder uh, uh, vertellen. In oktober 1962 draagt Nederland het gezag over aan de Verenigde Naties. Ja. En kort daarna uh, uh, komt Nieuw-Guinea dan. Bij Indonesië. 1 mei 1963. Mei, mei, ja, een half jaar later. Hè? Ja. Als we nou even, even nog weer terugblikken op wat er toen gebeurd is. Wat had Nederland volgens u anders kunnen moeten doen in die jaren 62, 61, 62, 63? Nederland had ons het recht op zelf. De koningin Juliana heeft op troonreden. Ze ja. is dus, uh, speciaal gezegd, mijn vader was erbij... Dat als ze Papo's willen, dan krijgen ze recht op zelfbeschikking. Maar... Wij hadden van Nederland verwacht... die agreement wat tot stand kwam van Plan Bunker. Ja. Amerikaanse... Ja. Omdat Sukarno die speelde Amerika en Nederland uit. Sukarno de grote President man van, van Indonesië in, in, in, in, in. Dus om wapenleveranties uh, aan Indonesië uh, te garanderen... Mm -hmm dreigen die om over te lopen naar Russen, naar ja. Rusland. Dus om dat te voorkomen, zegt Amerika van lunch. Dus de weg. Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken ja, destijds. Ja. Ja, ja, ja. dus het, Eigenlijk zou je kunnen zeggen, uh, en, en dat is ook vaak gezegd, uh, uh, de Papua's zijn door, uh, door, door Amerika cadeau gedaan. Wij betalen, vrijheid, wij betalen de vrijheid van het Westen omdat het behoorde bij een groot conflict in de Koude ja, Oorlog, ja, Sovjet-Unie. Ja, ja, ja, en daar zijn ja, jullie. Ja. Daar Wij zijn ja, de slachtoffers van. Tussen, ja, tussen de raderen van de geschiedenis gekomen. Menasse, jij bent er niet geboren, dus je bent de tweede generatie. Uh, maar je bent wel enorm bezig nu met de diplomatieke betrekkingen om, uh, om het gebied te vertegenwoordigen. Wat is de situatie momenteel in het gebied? Op dit moment wordt het gebied. Er is eigenlijk sprake van onderdrukking. Wij noemen het natuurlijk staatsterrorisme door de Indonesische bezetter. Um, er is heel veel militaire uh, aanwezigheid um, in. Um, uh, zoals het heet, de provincie Papua. Volgens Indonesië. Wij noemen moet het ik dan West -Papua. denk aan uh, militaire checkpoints. Alleen maar, ja. In, het, in, in de taal wordt het genoemd: als je van de ene kant naar de andere kant wil reizen, moet je een Surat Jalang hebben dat een brief om te mogen lopen. Alles is met checkpoints uh, bezet. Uh, er zitten heel veel Indonesische geheime dienst op West-Papua. Omdat wij een, uh, op omdat wij een uh, opstandig volk zouden zijn. Zo? Ja, wij zijn een volk wat in vrede wil leven. Maar ons, ons, uh, onze mensenrechten worden gewoon aangetast. En ons recht op zelfbeschikking wordt ons gewoon uh, ontzegd. En dat is op ge generatie op generatie. Is, is, dat, is dat doorgedrongen vanaf de generatie die nog Nederlands kende. Dus de generatie van mijn vader en ouder. Dus papa was die daadwerkelijk nog Nederlands spraken. Dat is natuurlijk twee, drie generaties later is dat niet meer. Maar um, de, het vuur van de strijd en het verzet... dat heerst maar eigenlijk bij het hele volk. Uh, ook de jonge generatie geboren na 2000. En hoe ziet dat uh, verzet eruit? Moet ik denken aan, uh, aan bomaanslagen? Op welk niveau is het georganiseerd? Je wel uh... echt over een militaire strijd met eenheden die... Nou, dan moet je ook kijken naar het, uh, naar, naar het terrein. Het is echt een. Het is echt een, een ja, qua à la Amazone-gebied. Het is gewoon een, het is een heel woest natuur, uh, natuurgebied. Uh, met maar enkele verstedingen in een aantal grote steden. Um, die dan wel modern zijn ingericht. Maar het is nog voor, gro voor een groot deel is het, is het oerwoud. En de mensen die zich dus uitspreken voor zelfbeschikking en onafhankelijkheid die worden als zij niet door de Indonesische uh, geheime dienst... of militairen worden opgepakt... gedwongen om zich schuil te houden in de oerwouden. Gesteund natuurlijk wel door de he, sympathiserende bevolking... maar die mag dat niet uiten, want anders worden zij ook opgepakt. Um, maar die, die zijn dus verstoken van elke vorm van onderwijs of, of wat. En die worden voordeeld om in, het, in, het, in de oerwouden te leven... maar tegelijkertijd ook de strijd uh, voor te dragen. Laat dat nog eventjes ja. als karakteristiek van het gebied... Uh... We hebben zitten googelen. Uh, misschien klopt het wat we hebben gevonden. De armoede in West-Papua is twee keer zo hoog... als in andere delen van Indonesië. Ja, klopt. klopt. Oké. Okay. Uh, AIDS komt bij Papua 40 keer zo vaak voor... als bij andere bevolkingsgroepen. Klopt. De kindersterfte ligt bij Papua's... vier tot zes keer zo hoog. Klopt. En, en dat voor een natuurvolk... Wat, wat eigenlijk van de natuur leeft. Ja. Maar gewoon... Ja... <coughs> Ik wil even inzoomen op dat AIDS. Ja. In 2014 was ik derde Kamerlid. En toen heb ik minister van Ardenne geadviseerd... om een uh, medische boot... laten varen in Papua, zodat de AIDS-patiënten... Uh, omdat het zuiden van New mm -hmm. is watergebied. Ja. Daar kom je niet met wegen. Dan kan het varen in het hospitaal... Die mensen helpen. Mm -hmm. Nou, mijn commissie... Ik sta bij de commissie onderwijs en, eh, onderwijs en gezondheidszorg. We hebben eh, een eh, voorstel ingediend... En die wordt door de Nederlandse regering afgewezen. Want dat is het probleem van Indonesië. Oké, okay, het zou toch prachtige ja, ontwikkelingshulp ja, zijn geweest. Ja, ja. dat, nou. dat was 2004. Uh, en dat was, mijn vader was toen lid van de derde kamer. Ja, dat, dat was een was initiatief van Ja, van, de, van de, klopt. Van de, klopt. die medische boot. Ja. Is, uh, dat, dat, uh, die, dat heeft het niet gehaald, dat voorstel. Merkwaardig. Heel merkwaardig. merkwaardig. Maar even over dat aids. Ja. Uh, in Papua heb je astma dat Papua kunst. En dat houdt heb je alleen maar een Papua. Ja. Dus het Indonesische leger laat die Papuas... dat Baharu hout... Ja. uit de Rimbo halen. En betalen ze... maar hebben ze ook... Uh, geïnfecteerde hoeren uit Jakarta gebracht... naar de Rimbo. Dus die mensen die krijgen net geld... dan gaan niet meer dames... en dan nemen ze dat ziekte naar, naar een huis. Ja. Dus dat, heel veel onder de doden. Oké, okay, want er zijn geen, dus nee, geen behandelingen. Nee, nee. nee. Behalve dit rijtje ellende wat we net hebben opgenoemd. Hè? De, de, de armoede, de aids, de kindersterfte. Ja. Er is ook nog sociaal-economische ellende. Papua's krijgen amper goede banen. Klopt dat? Derde-rangse burger. Die worden land. gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Ja. Je, hebt, je hebt in de kampongs en de dorpen... doctorandes, economie en ingenieurs... die werkloos zijn. Die ja. gaan vissen. Die hebben geen werk. Die zijn afgestudeerd. Maar de Javanen... Die... Indonesië heeft nu... Uh, uh, Provincies bijgecreëerd. Ge ja. Dat, hmm. uh, eerst was het uh, één en dan het twee en nu worden het dan zes. Ja. Dat elke provincie. heeft zijn eigen commando-eenheid. Ja. Dus op die manier krijg Het is een je excuus om ambtenaren in te voeren. Te ja, ja, ja, ja. Om de ja. Papers in te dat drukken. Het plan dat dit jaar is. Uh, um, um, is uitgevouwen dat het. Uh, we waren dus twee provincies geworden de afgelopen vijftien jaar. Maar dat ja. zijn dus nu zes uh, sinds dit jaar ingezet. Ja. Oké, okay, dus het is echt uh, verdeel en hier is, uh, ja. ja, ja, ja. Dat, dat is zo herkenbaar. We gaan even terug naar die, naar die strijd. We noemden net al de aantallen tussen de 150.000 en de, en de half miljoen uh, slachtoffers. Uh, ik vroeg net ook van hoe uit dat zich, dus wat voor strategie uh, wordt er gebruikt voor, voor het verzet? Grootschalig, kleinschalig? Nou kijk, uh, het verzet, uh, dat gebied. Elk gebied heeft zijn eigen generaal. Dus Indonesië kan doen wat hij wil, maar ik krijg het gebied niet aan handen. Want ze hebben niks met de rest. Dus als je bij mijn gebied gaat stelen of uh, projecten voor Saudi-projecten Of uh, wegen aanleg. Dan verbranden ze die wegen en doden ze gewoon die wegwerkers. En beperkt het verzet zich tot de regio zelf? Of gaat het zover dat er ook... In de rest van Indonesië namens de Papoas strijd wordt gevoerd. Alleen we, we, we, we, we, we, we, we niet, al, alleen over voormalige uh, Nederlandse nee. Alleen daar. In, alleen daar. dat. U had Indonesië en dat is Indonesische. Nee, dat is dan echt het gewapend verzet. Maar ja. de sympathie die is eigenlijk groeiende in alle andere delen van Indonesië, waar we een jonge generatie kijkt naar van wat gebeurt er nou eigenlijk hoe, in dat Hoe je land. dat? Ja. Um, er zijn heel veel demonstraties ook in Jakarta van Papoas met Indonesische met met, met Javaans en andere sympathies van de andere eilanden. Die zeggen, well, dit land, dat, uh, dit land dat wordt gewoon vernacheld door uh, de regering. En dat kunnen zij ook heel makkelijk meten. Omdat het ons land niet vooruit gaat. Terwijl wij het rijkste land van, misschien wel van de wereld zijn. Qua grondstoffen, qua alles. En heeft, heeft misschien heeft bijvoorbeeld de minister... of de, de president van Indonesië zich recentelijk hierover uitgesproken? Is er de enige beweging zichtbaar in de positionering van Indonesië? De huidige president, Joko Widodo is al vijf, zes keer een papa. De een president president is daar naartoe. Maar het is een blijven javaan. Maar wat, wat zegt dat? Dat hij er naartoe komt? Wil dat zeggen dat hij nou, respect heeft? Of is, nou, respect? Het, of is het een crisis het, die precies, hij probeert te, te de, vorige, de vorige presidenten die kwamen misschien één keer... in hun hele ambtstermijn... Uh, voor de vorm kwamen ze naar, uh, naar de provincie Papua... Papua voor hedi Jaya. Um, ze hadden helemaal niks met dat en het lieten de militairen gewoon ons, ons uitmoorden. Deze president heeft een, heeft een andere visie, maar wil natuurlijk nog steeds niet. Wil niks van zelfbeschikking weten of, of hij het. Um, maar is ondertussen wel zes keer geweest. Um, heeft de problemen in kaart. Zegt natuurlijk dat hij van het land houdt. Maar tegelijkertijd is er zoveel militaire aanwezigheid en wordt het volk aanmoedigd. Is, is er een kier naar misschien niet onafhankelijkheid, dat zou wel... Heel mooi zijn, maar laten we zeggen, autonomie is daar al misschien een, dat, een, dat een mogelijkheid naartoe? Dat accepteren ze niet. Dat accepteren ze totaal niet. Want ik heb, ik heb ze vaak uitgenodigd, kom naar New York. Want de kwestie Nigunia is gegarandeerd door de New York Agreement. En die New York Agreement is niet naar letter en geest uitgevoerd. In 62, eh, 69... zo gestemd worden, One Man, One Vote, heeft in Nederland en Indonesië die agreement verkracht. Nederland zegt, als jullie, wij in Nederland, uh, voorrang geven, prioriteit geven aan handel, mag je met die overeenkomst doen wat je wil. Dus Indonesië heeft in plaats van one man, one vote, Moushawara. Moushawara, dat is 1025 mensen bij in een zaal, militairen eromheen, en zeggen van wie is tegen Indonesië moet opstaan. Niemand zat op principe. terwijl Ze willen allemaal landsluiten bij Indonesië. Ja. En Nederland accepteert dat. Dat was het min of meer beruchte referendum... waar u nu aan refereert van 1969... Ja. waarbij de bevolking werd gevraagd... konden stemmen, zogenaamd... maar en gemanipuleerd... Uh, Door Nederland. Uh, Nederland de agreement in 15 augustus 62... in New York getekend... en een paar maanden later... is Leunsbord en Ring van Economische Zaken... zijn naar Rome gegaan... om een akkoord met Indonesië te tekenen... buiten de VN van als jullie ons voorrang geven in handel... dan mogen jullie het doen met die agreement. En dat is gebeurd. Ja. En dat eisen we van Nederland, dat Nederland dat terugbrengt naar de VN. Ja. Daar hoor je thuis. Duidelijk. Los van natuurlijk de strijd op het eiland zelf... voor onafhankelijkheid... heb je natuurlijk het geopolitieke element. Jullie, zijn in, jullie wonen in Nederland... voeren hier actie. Lobbyen jullie bij Amerikaanse politici. Zijn er sommige landen die de, de casus al steunen... Hoe zit dat? De politieke lobby. Eh, we zijn uitgenodigd door Faleuma Vega van het Amerikaanse congres. De non-Afro-Amerikaanse eh, congresleden van de Amerika die hebben ons uitgenodigd. Black caucus. Ja, de Black ja. Caucus. Ja, samen met Die, die uh, hebben dus een wetvoorstel ingediend waarin ze stellen dat Amerika. ...verantwoordelijk blijft voor het recht op zelfbeziening van de Papoea. Want administratie Kennedy heeft de Papoea's overgedragen aan Indonesië. Dus die agreement is aangenomen. Aangenomen. Dus... En daarom heeft VN ons uitgenodigd... ...naar die van, uh, nou, jullie uh, hebben steun van Amerika. Dus we krijgen een kantoor in Amerika... Alleen we hebben geen geld. En ik eis nu dat de restbegroting van 63 moet Nederland onze kantoren in New York financieren. Dan kunnen we die studenten die afstuderen laten, laten trainen voor diplomatie. En, en hoeveel geld zou dat uh, jaarlijks kosten? Dan denk je aan een begroting van uh, tenminste 80.000 euro per, per jaar? jaar. Ja, ja, om, een, om, om, om, een, om, een, om een vertegenwoordiging wat op het, over het zelfbeschikken wat Nederland voorstond tot 1962, om, om dat waar te maken. Want daar zijn er, wij plukken daar nog steeds de vrangen vruchten. Wij worden gewoon vermoord. Ons volk wordt opgejaagd. En Nederland zwijgt daar in alle talen over. En als ik vraag naar de steun uh, bij misschien de diaspora van Papua... zijn er uh, rijke Papua's in andere landen die de strijd ondersteunen... financieren, agenderen? Hm. Ze zijn allemaal vluchtelingen. Hè? Dus, uh, psychisch gestoord, uh, noem maar op, door de onderdrukking. Uh, dus die, die draaien door. Dus die hebben geen goed werk. Die, die... Ze zijn niet in de hoogste posities nee, in de nee, landen waar ze nee, nee, nee, toen nee, nee. zijn gevlucht. Okay. Dat heeft tijd nodig om die volgende generatie Maar wat wij nu doen, zijn de die Indonesi Papua in Indonesië afstuderen. Naar New York halen training te geven dat ze naar de VN gaan... en rechtstreeks hun gebied belangen behartigen. Dat ze face to face zetten met die rapporteurs. Want als je een rapport stuurt, dan zijn ze in de la, lees Het niet. Hoe komt het dat een heleboel Nederlanders... alles wat jullie nu de afgelopen half uur hebben verteld... dat een hoop Nederlanders dat eigenlijk helemaal niet weten... en dat bijvoorbeeld een heleboel Nederlanders helemaal niet weten... dat er, ik noem het getal nog maar een keer, dat er tussen de 150.000... En de 500.000 Papua's uh, het leven hebben. Ja, uh, nou, we kunnen wel teruggaan naar dat moment dat dus uh, Nederland het New York akkoord tekende op 15 augustus 1962. En toen letterlijk ook met het Rome akkoord uh, wat een paar maanden daarna werd getekend. Letterlijk de handen aftrok van uh, hun voormalige rijksgenoten, ja, ja, de Papua's. Ja, ja, ja. Um, dan moet je je dus voorstellen dat toen dat eenmaal getekend was en beklonken was, men de grootst mogelijke steen zocht. Hmm. om die maar bovenop die geschiedenis te gooien. Ja. En dan zou het misschien twee, drie generaties duren... maar dan weet ook niemand het meer. En zo is het letterlijk gegaan. Maar wat is, het, wat is, uh, wat is de overeenkomst... en wat is het verschil met de, de, de casus van de Molukkers? De Molukkers waren knielmilitairen. Ja, natuurlijk, het heeft een andere geschiedenis. Met zijn ze voor ne ne ja. Nederland. Ja. ja. Maar Nederland heeft ze verraden. Zeker, dat is de overeenkomst, denk ik. Nee, Nederland heeft ze voor tijdelijk naar Nederland ja. verscheept. Voor ja. tijdelijk verblijf. Ja. Komen ze in Nederland, worden ze... ontheven van functie. Mm -hmm. Worden aan de barakken gestopt. En dat is laf. Tuurlijk, maar de Molukkers hebben altijd actie gevoerd... en ook hele harde acties gevoerd in de jaren 70... om hun... om hun, ja, eh, om, om, om hun zaken op de agenda te krijgen. Klopt, omdat de ouders... zijn knielmilitairen. Ga niet tegen die blanke verzetten, want dat is een chef. Nee, okay. Maar die jonge generatie die hier opgroeit... die ze waarom kunnen Palestijnen wel en wij niet? Ja, nou, die, die, dat is misschien ook een leuke vergelijking. Maar uh, hadden Papua's in de jaren zeventig in Nederland een trein moeten kapen? Nee, nee, nee, nee. We hebben, Ik, uh, we want hebben, dat deden de Molukkers. Uh, we hebben in 1969 als geboorzaamd protestmarkt gelopen... van Nijmegen naar Den Haag. Zeven nee. dagen. Hmm. Om de Nederlandse regering te vragen: van draag ons in tover. Ja, dat was voor mij. het referendum. Dat was ja, voor in mei een, een, een, een tocht dwars door Nederland gelopen. Mm -hmm. Dus op vreedzame wijze uh, onze strijd uh, aan het volk presenteren. Ja. En, en tot, op de dag van, tot op de dag van vandaag gebruiken we bijvoorbeeld de Nijmegense Vierdaagse. Ja. Ook om, ons, uh, om onze vlag kenmerk te maken ja. aan een internationaal event. En mee te lopen. Ik heb hem zelf moeten lopen. Ja. Een aantal keer met vlag. Ja. Ik hou niet van wandelen. Nee, en dan ook nog met een vlag. Maar die moet wel over de finish. <laughs> ja, ja, en ja. ondertussen, op een vreedzame manier... Okay. breng je mensen op de hoogte van hoe, je strijd. Hoe, hoe, hoe belangrijk en hoe nadelig voor, voor jullie strijd is... dat journalisten, mensenrechtenactivisten uh, uh, niet in vrijheid kunnen werken in, in West-Papua? Uh, uh, Zou dat uitmaken? Als, als... Ze, ze worden niet toegelaten... Ja. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een Nederlandse journalist bekende Nederlandse journalist. In mijn handen zien sterven. Hier in Holland. Mm -hmm. Hij kwam ons te bezoeken. Hij was naar Indonesië geweest. En hij kwam met informatie. Maar hij had verkeerde taxatie. Morgens had hij iemand anders bezocht. Mm -hmm. En toen toestmiddag zou hij dan bij ons om twee uur komen. En dat was in Delft? In Delft. Ja. Bij, mijn, hey, bij mijn opa, ja, op bezoek. Ja. Hey, uh, een student belde af waar ligt hier iemand voor jullie vloer? Mm -hmm. Ja, dat is die meneer die we afspreken, dat is journalist. Yeah. Nou, ik tel hem op. Komt allemaal groen, spel. Ik kan niet bij EHBO maar ik, kan, ik durf niet uh, mond en nee En zijn laatste woorden: die rotzak hebben mij gepakt. Ah. Nou, wie zijn die rotzakken? Mm -hmm. dat... En de naam van die journalist dat was uh, Kuik. Dat <laughs> knippen we eruit. <laughs> dat geeft niet. Nou dat is oké. Okay. Nederlandse uh, waar... journalisten worden ook uh, aangepakt. Ja, als ze zich ja, voor ja, de zaak ja, ja, proberen in ja, te zetten. Ja. En Nederland worden ze nog gepakt. Ja, ja, ja. ja. Dan moeten je dus voorstellen: als dat gif iets later had gewerkt. dan was hij dus bij mijn opa als president in ballingschap. in Delft in huis, was die, was die, was die journalist dan omgekomen. Ja. En dan hadden wij het gedaan. Ja. Maar Steve dus net voor de onderzoek. Ja, ja, ja, ja, ja bizar. Dus, ja. Waarin in de Nederlandse politiek uh, vinden jullie uh, uh, uh, nog het meeste gehoor? Bij de beide Molukkers was het altijd zo. Die hadden eigenlijk altijd wel een woordvoerder aan de, aan de beide protestantse uh, politici ja. uh, vroeger. Uh, hoe is dat bij jullie? Ik, ik zag dat uh, een Kamerlid van de ChristenUnie laatste uh, vragen heeft gesteld over... Uh, of uh, Wopke Hoekstra zich niet zou moeten inspannen dat er een hoogcommissaris uh, voor de Mensenrechten uh, een, uh, een west papua kan bezoeken. Mm -hmm. Zit daar nog steeds jullie steun, ChristenUnie? Nou, we zijn niet aan politieke partijen gebonden. Nee, maar misschien hebben niet alle partijen evenveel interesse voor, voor uw verhaal. Of hoe zit dat? Nou, ik heb wel aan andere dingen gehoord. Maar goed, uh, even terug op die, op die agreement van 1962... Direct na de ondertekening heeft premier professor Dr. Uh, Jan de Kwaai... Ja. en toespraak via de televisie, gezegd... met alle vertrouwen wat in mij is, roep ik u op. Papuas, blijf gezamenlijk aan uw zaak werken. Ja. De gedachten en de beste wensen van het Nederlandse volk blijven u vergezellen. Mogen God u bewaren. Nou, waar is God? We ja. worden uitgemoond. Ja. En Nederland zwijgt, en dat is mijn pijn. Mm -hmm. Nederland moet Indonesië de economische belangen geven, maar ook moet de vrijheid naar de VN. Maar jullie zijn met deze boodschap ook bij partijen langs geweest. Uh, ja, is er een reden waarom ik er niet meer over hoor? Ik bedoel, we noemden eerder de Palestijnen, maar zelfs uh, niet zo lang geleden nog de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. We krijgen regelmatig nieuws over wat er in Schotland gebeurt. Zelfs Vlaanderen besteden wij als een van de weinige aandacht ja, ja, aan. Ja, ja. Dus. Dat verklaart dan toch niet waarom er zo weinig interesse of kennis op dit gebied is. Want er is genoeg leed om, om over te schrijven. Je dat hebt... wil ik graag begrijpen. Wat daarachter kan zitten. Maar dat zijn de economische belangen. Economische... Maar, maar is dat voor de journalist zo? Ja. Waarom zou een NRC-journalist uh, zich beperkt waarom voelen? Niet, om... Waarom gaan ze niet naar papa? Die cameragroepen. Groep, groep, waarom gaan jullie daar filmen? Naar binnen filmen. Australische cameramensen, die gaan naar binnen. En ze hebben vermoord. Dus toen heeft de broer camera's gekocht... en naar de Papo's gebracht. Ze filmen die mensen. Dus ze filmen hoe de Indonesiërs de Papo's mishandelen. Maar dat, dat is puur en alleen economisch belang. Want al die rubrieken... U bent de eerste hier die mij uitnodigt om aan tafel te zitten... Ik ben bij de VARAD geweest. Bij Niemand wil... Maar wat, wat geven ze nou als reden? Zeggen ze dan... Uh, de mensen willen dit niet horen? Ik ben gewoon benieuwd wat een argument zou zijn Er om... wordt geen reden gegeven. Dan kom, zet je daar, geef je je kaartje af. Ja, we bellen je wel. Mm -hmm. Bij Paul Witteman, bij noem maar op. Allemaal. Maar er zijn ja, wel, wel programma's die het erbij spreken... elke avond over Palestijnen hebben... en, en over, over dat soort zaken. En dan ja. vinden, ze vinden ze niet nee, interessant. Nee, nee. Dus in of in... Om een of andere onverklaarbare reden zijn wij laat voor ja. de Nederlandse pers. Menasse, hoe kijk jij daarnaar? Je bent natuurlijk van de jongere generatie. Nou, maar als, kijk, als, als, de, als de discussie wordt verschoven richting mensenrechten, hè, dan, zou, dan vallen wij net als zoveel andere volken uh, onder een hoed van ja, dat, dat mensenrechten geschonden worden, ook in west papua En dan krijg je als, uh, als reactie van ja, maar overal is, vindt wel onrecht plaats. Maar wat wij gewoon niet begrijpen van Nederland is dat. Um, ook al weet de jongere generatie, die wordt via, via, via Google en via flarden van, van, van de internetgeschiedenis... weten ze van dat Nederland iets met de Papua's had... maar dat het zelfbeschikkingsrecht, wat, wat, wat toen nog Nederland voorstond... de pure vorm van dekolonisatie uh, na 1947... dat, dat, dat, dat Nederland toen met, met, met, een, met een goed hart de Papua's naar zelfbeschikking leidde... en dat gewoon in 1962 af, afkapte... Ja, daar, daar kan je toch niet, niet mee leven. Als je jij, als jij, uh, vanuit een, vanuit een goed hart het beste voor hebt met je medemensen En daar hoef je niet alleen christelijk voor te zijn. Het is, het is medemenselijkheid. Het is het feit dat de Papua's onderdanen waren van het koninkrijk. Het is het feit dat wij rijksgenoten waren. En dat, dat de Nederlandse regeringen daarvoor kiezen. Om dat gewoon weg van te kijken. En ook niet hun burgers daarover uh, geïnformeerd te houden. Al was het maar um, door ons diplomatiek te steunen over dat pure recht op zelfbeschikking. Zit er, zit er misschien hem toch een beetje vooruitgang in? Ik weet het niet hoor, Want elke, elke vier jaar is er ongeveer een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De huidige is Wopke, Wopke, Wopke, Wopke Hoekstra. Hoekstra. Hoekstra. Hebben jullie het gevoel dat Wopke Hoekstra iets meer begrijpt dan de vorige... Nou, ze het, het, de, de, de, de, de, de ministers zijn, die, die zijn in grote lijnen bekend met, met het verhaal, ja. puur ook al vanuit hun ambt maar weten dat de, dat de verhoudingen met Indonesië um, boven alles gaan... en dan de economische verhoudingen um, handelsbetrekkingen. Dus zij kunnen dit heel moeilijk steeds um, bij een overleg, bij een overleg uh, uh, uh, ter sprake brengen. Mm -hmm. Want anders dreigt men gewoon met economische dus stopzetting van, van... of met economische, zoals ze zeggen, Nederland... van ja, bemoei je niet met onze interne politiek. Dat maar, is wat deze. Indonesië... Maar ik bedoel, Nederland is een land... Uh... Waarin er, we hebben politici hier die willen dat we sancties opleggen aan Rusland, uh, nee. aan Iran. Ik bedoel, je zou zeggen dat zijn nucleaire machten, die hebben veel grotere economieën dan Indonesië. Waarom durft Nederland tegen deze landen al dan niet terecht wel op te nemen? Maar is Indonesië zo, zo belangrijk voor onze economie dat... Ik, ik, dat lijkt me toch... Nee, die, is, die is heel niet, belangrijk. <laughs> maar, is, mogen, zijn, maar zit er ook niet het sentiment achter... Dat, uh, dat, dat Nederlanders denken... dat wij niet kritisch mogen zijn op Indonesië... gelet op ons koloniale verleden? Dat, dat was het. Maar dat, dat, is, nou, dat is net zoiets als ja, dat, dat, is dat... Dat is misschien een onzinnig ah, ja, argument. Kijk, maar dat gevoel had bijvoorbeeld... Jan Pronk volgens mij had, was iemand... Nou, die, die, sprak, die sprak destijds uh, uit... Um, dat Indonesië aan het huishouden was in Papua. Ja. En die werd, die werd daar gewoon op afgerekend. Dat is een, uitz een, een uitzondering. Maar ja. er zit een soort kramp van wij mogen ja. geen kritiek hebben op Indonesië, want wij hebben eeuwenlang ja. uh, huisgaan. Ja, ja, minister in van Ontwikkelingssamenwerking. Toen Jan Pronk gaf aan van misschien moeten we die, die samenwerking met jullie maar even bezien, want wat er in Papua gebeurt is ongehoord. Hmm. Nou, toen werd hij gewoon door. Uh, zelfs, ja. door, de, door dus zelfs door de groep industriëlen werd hij op het matje geroepen. Uh, in zijn activiteit als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Dus. Zo kort liggen die lijnen. Ja. Uh, jullie dromen denk ik wel eens... Uh, over hoe het verder gaat... Hoe, over hoe het verder moet. Zien jullie perspectief? Ga gaat welke, welke generatie gaat meemaken dat er... een? Nou, uh, ze, ze gaan het meemaken. Ik ben nu 81, dus ja. uh, deel van lente. Ja. Maar op dit moment is er een kentering in Papua. Mm -hmm. Indonesië kan dat gevecht niet meer aan. Hij stuurt elke keer. Uh, van de week sturen ze twee bataljons. Alleen omdat de gouverneur en NMB ja. weigert te laten onderzoeken. Voor de uh, zogenaamde verduistering van de autosgelden. Dus begroting hmm. voor Papua heeft dus ook een, uh, de Autonomie gelden, de autonomie gelden ja. Ja, Vanaf 2000. Maar die man is ziek thuis. Dus de regering stuurt troepen om hem te dwingen voor de rechtbank te komen. Mm -hmm. Eén man. Waarom stuur je dan zoveel troepen? Yeah. Maar wat erg is, Indonesië die gebruikt vast voor granaten... om die dorpen, te uh, kerken, dorpen af te branden. Ik heb dat gerapporteerd bij de VN. Inderdaad. In, in mm -hmm. Maar Nederland die accepteert dat. Een oorlogsmisdaad. Als ik als, ja. genische als, genische als politicoloog even ga fantaseren... zeg maar vooral of het uh, realistisch is... maar is het zo simpel als... De volgende Amerikaanse president moet gewoon door iemand worden ingefluisterd. En op het moment dat die zegt van... Hey Indonesia, get the hell out of there. Dat het dan opeens heel dichtbij kan zijn? Is het zo simpel? Of zit er echt, is er echt veel nou, meer voor nodig? Om... Er is er meer voor nodig. Ja. Er is er meer voor nodig omdat geopolitiek nu een Pacific key positie Want straks gaat China... Inmengen in Papua, voor die rijkdommen in Papua. Russie, Rusland zit er nu al op Biak, waar ik vandaan kom. Hebben ze daar een, een satelliet om de troepenbeweging van de Amerikanen in het Pacific te volgen? Er zat vroeger in Filipijnen. Die is nu naar Biak gegaan. Nou, oké, okay. ik zou dan strategisch zeggen. Nou, uh, Papua heeft heel veel goud. Al die partijen willen graag er iets mee te maken hebben. Zou je dat dan niet kunnen gebruiken om in ieder geval bij één van die partijen dan onafhankelijkheid te krijgen, als als kijk deal? Als, als, als Nederland nu direct positief tegen. Nou, wij sturen de, het werk van Koboersen bij de VN. Dat we ons werk kunnen doen, dat we onafhankelijk worden, dan die problemen van Nederland help ik op oplossen. Hoe dan? <laughs> Hoe dan? Ja. We hebben in de Nederlandse tijd al Nederlandse boeren... Uh, uh, cacao Dat ze uit Papua cacao kweken en naar van houten de beste chocolade gemaakt. Dus zee. Uh, Alles. Dus, Vrijhandel met Papua. Vrijhandel met Papua. Ja. Nou, ja, dus, gewoon uh, gewoon, dat gewoon iets, terug naar je, voor 1962. En, nou, er waren gewoon dus veel een boeren. Het Nederlandse Papua. probleem van gas. We hebben gas plenty. Wie zit daar? British Patrol zit daar. Waarom, waarom niet Shell? Dus als, als Nederland ons helpt, helpen. En de rol van Australië dan? Natuurlijk een ander groot land met een machtig leger die... Uh, iets in de melk te brokkelen heeft die ook in het geval van Oost-Timor. Een van nou, de redenen was dat het land onafhankelijk kon ja, is. Is daar een mogelijkheid? Nou, de recente ontwikkeling is dat Australië bijzonder uh, geagiteerd reageerde op het feit dat de Salomons eilanden, ook in de Pacific uh, archipel, uh, een militaire basis hebben laten openen door China hmm. op hun eilanden. Dus het is de eerste Chinese militaire basis die is uh, ik nee, drie, maanden geleden, drie, vier maanden geleden is geopend in de Pacific. En dat is natuurlijk een teken aan de wand. Ja. Um, Australië maakt zich daar bijzonder druk om. En is nu samen met Amerika eigenlijk een, een pakt aan, uh, een, een aan het herzien. Van hey, we moeten de Pacific behouden voor het Westen. Dus dan kun je eigenlijk helemaal terug naar post-Koude Oorlog. Uh, um, post Tweede Wereldoorlog uh, tijd. Mm -hmm. um, ja, dat dat Amerika eigenlijk bepaalde, het, uh, de Pacific... dat blijft uh, West, uh, binnen westerse invloedssfeer. Uh, Want dat komt nu weer helemaal op tafel. Is het dan naïef om te denken dat dat mogelijkheden open voor Papua... of is het juist zo dat nou, hoort hebben... Indonesië ook ja. al in die coalitie hoort... dat jullie dan het spit, uh, dat jullie dan eronder lijden juist? Nou, wat, wat, wat, wat, wat het geval is, is dat Indonesië bijvoorbeeld... Uh, een goede vrienden met Rusland is... en niet, uh, niet direct uh, de inval in Oekraïne heeft uh, veroordeeld... Hmm. Dus Indonesië neigt zo groot als ze zijn nu naar het, naar het blok van China en, en Rusland te waren. En dat had, dat had natuurlijk Amerika en Australië houden dat scherp in de gaten En het kan maar zo zijn dat wij dan wederom battleground worden. Omdat Papua natuurlijk de. Ja, West-Papua is eigenlijk de, de provincie om te bezitten. Ja, ja. ja, ja zo, zo, zo is de, de cirkel eigenlijk uh, weer rond. Uh, ja, ik om, omdat dat natuurlijk. Kijk, dat, dat, wij, dat lijkt een soort rode lijn in de geschiedenis precies, van. Precies, maar dat, dat, dat wij een speelbal zijn. Dat, speelbal was, al, dat, was, al, dat formale, was al in de jaren 60 jaar. Dat was in de jaren Ja, nou ja, vermalen worden. Het land is. We nodig iedereen uit om er te komen. En het land ligt er. Ja. De was zijn hè? maar we worden wel bedreigd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goed, wat een verhaal. Goed dat jullie dat hebben uh, willen uh, vertellen hier, want het is. Uh, uh, geen ongehoord verhaal, maar voor, voor veel mensen wel een onbekend uh, verhaal. Uh, Mag ik, ik nog benadrukken ja. dat wij echt een, een, andere zeggen een kolonie van Nederland, maar wij zijn dus echt een rijksdeel, net als Suriname en Antillen. Ja. Wij waren een rijksdeel van, van Nederland. En dus ook een, dat dat, dat, dat, dat, we, we zijn Rijksgeno we waren geen kolonie, kolonie. Rijksgenoten. Ja, ja. Rijksgenoten, ja. Dus rijksgenoten. Dus we waren echt een rijksdeel van Nederland. Ja. Maar sommigen nog wel eens de fout maken door onze kolonie van Nederland te noemen destijds. Ja. Maar wij zijn opgenomen uh, met een bewindsregeling in 1954. Als een, als een onderdeel van het koninkrijk. Ja. Nou, dat, is, dat maakt het super, nee, dat Een Papoe-vlag. Ja. Een overzeesgebiedsdeel. Een overzeesgebiedsdeel, net als de Antilles ja. en net als Suriname. Ja, dat, uh, dus dat is wel een onderscheid. Ja, we, we, zien, ja. we, zien nog, we zien nog even de papua vlag die nog door uw vader is ontworpen. Ja, komt ja. Morgenster, zeg ik dat Ja, goed. dat is de Korean-vlag. Dat is de strijd tegen de bezetters. Ja. Uh, de Morgenzon. Huh? Ja. En het Biax noemen dat Koem Messer, yeah. Morningstar. Yeah. Nou, dus hij heeft hem ook ge uh, gehezen. Yeah. De originele vlag is bij mij in bewaring. Oké, okay, okay. maar ooit gaat hij naar Hij gaat terug. Hij gaat hij terug. terug. terug. Nou. Oké, okay, Jennas uh, sluit af. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van het Ongehoord Nieuwscafé. Vergeet niet de aflevering te delen en een abonnement te nemen op de podcast. Dat kan op alle platforms, waaronder NPO Podcast en Spotify. Verder zijn we ook actief op sociale media. Ik dank mijn mede-presentator Roelof Bouwman. En natuurlijk de standtafelgasten van vandaag, Bernard en Menasse Kaasiepo. Zoals altijd sluiten we af met een behartenswaardige bijdrage van onze columnist Arthur van Amerongen. Tot mijn schande bleek ik, vermoedelijk net als de meeste luisteraars, met heel weinig te weten over Nieuw-Guinea. Ik heb nog fatsoenlijk onderwijs genoten en ben een halve redelijk goed in aderskunde. Maar toch moest ik even de Google Maps surfen om de indruk te krijgen van de gigantische omvang van het eiland. Gek genoeg wist ik wel dat Port Moresby, de hoofdstad van Papua New Guinea, de gevaarlijkste hoofdstad ter wereld is. Maar ik wist dan weer niet dat de kerstverse Engelse koning Karel III de daar de scepter zwaait. Een paar jaar geleden zag ik de documentaire de Search for Michael Rockefeller over de Amerikaanse meridaarzone die in 1961 spoorloos verdween in toenmalig Nederlands-Nieuw-Guinea. De excentrieke Michael Rockefeller... had hem met de centjes van zijn vader... het Museum voor Primitieve Kunst geopend... in nauwe samenwerking met de Nederlandse autoriteiten... en met Nederlandse antropologen. Uiteindelijk werd Rockefeller opgepeuzeld... door koppersnellende kannibalen en dat is nog een enorm internationaal schandaal geworden. Mede door het toedoen van Jozef Luns, onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken... werd de kwestie in een typisch Nederlandse doofpot gestopt. Pas in 2014 wist de Amerikaanse journalist Karl Hofman de waarheid aan het licht te brengen. En het alles blijkt dat twee Nederlandse paters al die tijd geweten hadden hoe het precies zat, maar dat ze hun verhaal en opdracht van de Nederlandse autoriteiten niet naar buiten mochten brengen. Ik heb er dus ook geen enkele hoop dat Nederland de goede zaak van vader Bernhard en zoon Menasse ooit gaat steunen. Het ontroerde relaas van de oude ijzervreten Bernhard deed me denken aan de oude kneelmilitairen die nog steeds dromen van een vrije Molukse Republiek. Ook die zijn belazen door de Nederlandse overheid. Dat Bernard, de ongekroodige president van Vrij Papua, door geen enkele omroep wordt uitgenodigd om zijn trieste verhaal te vertellen, is veelzeggend. Wel vond ik een prachtig interview met de oude baas, bij Noot de Bene, de correspondent, gemaakt door Joost van Kaster en mijn oude collega bij de Groen Amsterdammer. Ten slotte vind ik het bijzonder geestig dat Bernard het zonder enig aarzelen over negen zijn Hoer heeft. Een taalgebruik dat je nooit meer hoort bij de NPO. Tempo Tempoeduloed.